Oké, okay, ik wil vandaag het hebben over het geënt zijn op de edele olijfboom, zoals staat in de Bijbel. Dat als we tot geloof komen, dan is dat niet iets wat op zichzelf blijft, maar dan worden we geënt, staat er. Geënt op de edele olijfboom. Matthäus 7, vers 15 tot 23, die beschrijft dat zo. Dan zijn we eigenlijk de vorige keer mee gestopt, maar wees op uw hoede voor de valse profeten die in schapenvacht naar u toe komen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Dat is natuurlijk heel moeilijk, hè? Van dat je dus iemand ziet die eigenlijk net als de rest in schapenvacht zitten. En hoe weet je nou dat het wolven zijn? Want ze zien er exact hetzelfde uit als de rest. En dat is natuurlijk een verschrikkelijk moeilijk iets. En dan zegt Yeshua, aan hun vruchten zult u hen herkennen. Dus niet aan het uiterlijk. En dat is heel erg verwarrend, want je verwacht eigenlijk aan het uiterlijk. Want dat is eigenlijk het enige wat je... Maar nee, zegt hij, je zult aan hun vruchten, zul je hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doorstruiken of vijgen van distels. Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en iedere slechte boom een slechte vruchten voort. En dat is natuurlijk een probleem. Want als je dus afstamt van een slechte boom, ja dan ben je zelf ook slechte boom en dan kun je dus geen goede vruchten voorbrengen. Toch? Dan is er geen hoop eigenlijk meer. Maar wat is nou het antwoord daarop? Nee, een goede boom kan geen slechte vr vruchten voortbrengen. Een slechte boom, geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. Nou, als het hierbij zou stoppen, dan was er eigenlijk geen hoop meer. Maar gelukkig kun je nog wel geënt worden, dus afgebroken van de slechte boom. En dan geënt worden op de edele olijfboom. En dat is eigenlijk onze redding. Dat is eigenlijk het enige waar wij dan op kunnen pleiten, dat we dus afgebroken mogen worden. En dan gaat hij verder, Yeshua, en dan zegt hij, niet ieder tegen mij zegt, Heer, hij zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van mijn vader die in de hemelen is. Dus dat is cruciaal. Dus hij zegt van, nou, een boom die geen goede vruchten voorbrengt, die wordt omgehakt in het vuur geworpen, maar hij zegt ook, wie de wil doet van mijn vader die in de hemelen is, die zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen. Nou, hoe weten we nou de wil van de Vader? Waar vinden we die? Nou, volgens mij vinden we die dus in de Torah. En Yeshua heeft dus alles wat hij dus aanhaalt. Daar heeft hij het steeds over. En dit zegt de wet, maar dan haalt hij het uit de Torah, de psalmen en de profeten. Dus als Yeshua het over de wet heeft, dan heeft hij het eigenlijk over de hele tenag. En niet alleen over de vijf boeken van Mozes. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, heren, heren, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd... En in uw naam demonen uitgedreven. En in uw naam veel krachten gedaan. Met andere woorden. Ze hebben eigenlijk alles gedaan wat Yeshua zegt. Dat zijn volgelingen zullen doen. Dus profiteren. Demonen uitdrijven. En ontzettend veel krachten gedaan. In uw naam. En het frappante is dat hij dan zegt. Ik zal u openlijk zeggen. Ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij. U die de wetteloosheid werkt. Dat moet een. Vreselijk oordeel zijn eigenlijk over mensen die dus in zijn naam geprofiteerd hebben, demonen uitgedreven en veel krachten gedaan hebben. Dus die helemaal leven volgens hun eigen beleving in zijn naam. En daar doen we alles uit. En toch zegt hij van, nee, ik heb jullie nooit gekend. En er is een reden voor. U die de wetteloosheid werkt. Dus ook al doe je ontzettend veel in zijn koninkrijk. Het wordt gemeten dan of je ook echt doet wat de vader gezegd heeft. Dus zonder wet Torah ga je te werk. En dan ben je wetteloos. En het verpante is dat er dus heel veel zijn die deze dingen doen... en die zeggen daarnaast... je moet luisteren, het hele Oude Testament is afgedaan. Want Yeshua heeft dat vervuld. En het verpante is dat hun eigen Heer, waarin ze dus allerlei krachten doen... Die heeft gezegd, moest luisteren, er zal geen Jood of titel van de wet verdwijnen... totdat alles is geschiet. En die heeft ook gezegd van, moest luisteren... je werkt wetteloosheid als je niet te werk gaat volgens de nacht. Nou, dat is dan een hele grote olijfboom. Dat is echt indrukwekkend, ook als je die ziet. Ook, hè, echt een hele, ja, het zijn gewoon hele mooie bomen. Romeinen 11. Ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? En ik denk dat Paulus die vraag heel vaak gekregen heeft... ...omdat het lijkt alsof het overgegaan is naar de heidenen... ...waar Paulus dan eigenlijk zijn roeping heeft... ...en niet meer naar zijn eigen volk, naar de Israëlieten. Nou, we gaat het dan over volk, natie, mensen met dezelfde taal? En gelukkig, zegt Paulus, volstrekt niet. Ik ben immers ook een Israëliet uit het nageslacht van Abraham van de stam Benjamin. Dus hij was een Benjaminiet. God heeft zijn volk niet verstoten. En dan zegt hij erbij dat hij tevoren kende... En dat is eigenlijk van oudsher. Dat hij dus de Israëlieten kende. Hij heeft dus heel veel plannen gemaakt over Israël. Of weet u niet wat de schrift zegt in de geschiedenis van Elia? Hoe hij God aanspreekt over Israël en zegt. Nou, heel bekend hè. Heren, uw profeten hebben ze gedood. Uw altaren afgebroken. Ik ben alleen overgebleven. Dat is Heel triest hè. Ook zoals hij zich voelt. Hij is heel erg depressief. Hij is op de vlucht voor Izebel. En... Die heeft echt gezworen dat ze hem dus om het leven zal brengen omdat hij die 450 profeten heeft gedood. En het verpante is dat hij eigenlijk op de top van zijn, ja, van zijn geloof staat. Hij heeft een enorm iets gedaan met het uitdagen van die prijs van Baal. Hè? Dat hij dus het hele Israël heeft hij verzameld en heeft hij dus echt hun uitgedaagd. Moet luisteren als die profeten dan gelijk hebben, nou laat ze dan een altar bouwen en laat dan de Baal dat offer verbranden. Er gebeurt helemaal niets. Hè? Ze gaan tekeer. Ze snijden zichzelf. Ze verwonden zichzelf. Er gebeurt helemaal niets. Hij bespot hen. En pas op het einde van de dag... dan maakt hij zijn offer gereed. Hij laat het drie keer helemaal doorweken met water. En dan zie je dat Yahweh het offer aanneemt. En heel Israël zegt dus van... wij zullen de Heeren dienen. En die profeten worden omgebracht. En het gekke is dan... Zweert in zebel wraak en dan slaat de schrik in zijn hart. En dan vlucht hij. Terwijl eigenlijk heel Israël heeft gezegd, we zullen de heren dienen? Dus dan zie je eigenlijk van, nou, ze zijn allemaal overtuigd van dat de een God is en dat ze hem willen dienen. En hij vlucht. Hij gaat weg. Maar het gebeurt vaker, Mensen die dus hebben een enorme prestatie hebben geleverd, dat ze dan daarna, zeg maar, eigenlijk in een soort dal vallen. En dat het heel moeilijk voor ze wordt. Nou, hier staat dan het... Uh... Vermelden, in 1 Koningin, 19 vers 10. Elia zei, ik heb mij zeer voorjaar met de God van de lege ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaar omvergehaald. Uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven. En zij staan mij naar het leven om het bij mij te benemen. Maar wat zegt dat goddelijk antwoord tegen hem? Ik heb voor mezelf nog 7000 mannen overgelaten. Er nee, wordt niet over de vrouwen gesproken, die zullen er ook gegarandeerd geweest zijn... Maar om het alleen bij de mannen zijn er al 7000 in het land die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Of ze erbij zijn geweest, toen op de heuvel bij de Karmel weet ik niet. Maar in ieder geval waren er nog 7000 mannen die geweigerd hebben om zich te buigen voor Baal. En die dus God trouw gebleven zijn. He, dat staat ook in 1 Koningin 19 vers 18. Dan staat het zelfs nog iets verder. He. Ze hebben de knieën gebogen. Maar allen wie hem de mond niet gekust heeft. Moet je eigenlijk even niet aan denken. Hè? We hebben dat gezien in. Uh, dat was dan in Tiberias. Daar stond een beeld van Petrus. En ja, je wordt er onpasselijk van. Maar de mensen echt, die komen dus langs. En die kussen dan die voeten. En die tenen waren heel uit afgesleten. Van de kussen die de mensen dus. Ja, je wordt er gewoon onpasselijk van. Ik denk, dat doe je toch niet? Je gaat er niet. Het is gewoon een beeld, man. Maar ja, dat is blijkbaar. Dat gebeurde daar ook al. Dus daar wordt dan gewoon een beeld neergezet. En mensen die gaan zo ver. In een vereering, dat ze dat gewoon kussen. Om, om, het, om het te eren. En je, ja, je snapt het niet. Je kunt er niet bij. Maar goed, het gebeurt wel. Wat dan, zegt Paulus? Wat Israël zoekt, de wet en rechtvaardigheid, de messias, dat heeft het niet verkregen. Maar het uitverkoren deel heeft het verkregen. En de anderen zijn verhard. Dus het grootste gedeelte van Israël heeft het niet gezien. Maar gelukkig, er was wel een gedeelte wat het wel gezien heeft. En achteraf blijkt dus dat er dus heel veel fariseeërs tot geloof gekomen zijn. En die het dan ook uitgedragen hebben. Maar het grootste gedeelte zijn verhard gebleven. Zoals geschreven staat, God heeft een geest. Pneuma van diepe slaap gegeven. Ogen om niet te zien en oren om niet te horen tot op de dag van heden. En wat zo ontzettend triest is dat het eigenlijk nog steeds niet gewijzigd is. Die dag van heden dat is nog steeds zo. Het is nog steeds eigenlijk dat het uh, heel veel niet gezien wordt. Nou, Pneuma is geest. Katanië is extreme bezorgdheid, verdriet of depressie, onverschilligheid. Vertaald met diepe slaap. Maar het is eigenlijk ook een soort met onverschilligheid. Hey, Iedereen gegeven van dat interesseert, ze eigenlijk ook niet zo heel erg veel, zou je zeggen. In het Hebreeuws, als je dit dus opzoekt, hey, die diepe slaap, dan staat er tardema. Een soort trance. Hey, dat is ook een soort vorm van lethargie. Dus het eigenlijk. Ja, onverschilligheid het, het, het. ze zijn eigenlijk een beetje apathisch Ze ja. is eigenlijk heel triest het interesseert ze eigenlijk niet meer en ergens snap je het ook wel hè? ze zijn natuurlijk zo om hun oren geslagen met zoveel wetten met allerlei dingen die dus moesten van dus die, uh, de mensen die boven hun stonden de geestelijken, dat mensen afgehaakt om het te verzwaren terwijl de wet van God is volmaakt je hoeft er niks aan toe te voegen Waarom zijn er altijd mensen die vinden van als God iets zegt, dat er iets bij moet. Dat er dus een groot hek omheen gemaakt moet worden, nog groter als het hek wat God gemaakt heeft. Het is gewoon belachelijk. Alsof je nog volmaakter wil zijn als wat God zelf zegt. Het kan gewoon niet. En je ziet dat het ook helemaal fout gaat. En je ziet dus dat het tegen zichzelf werkt en dat het gewoon niet meer werkt op dat moment. Heel triest. Je Jezaja 29 vers 10, want ja, heeft over u een geest van diepe slaap... Nu tuin maar gesloten heeft, hij uw ogen, de profeten. En uw hoofden, de zieners, heeft hij omhuld. Ik vond dit echt een, een enorme openbaring. Ik heb me nooit gerealiseerd. dat hij zegt van ogen om niet te zien. En dat hij dus de profeten het zicht heeft ontnomen. En uw hoofden, de zieners, heeft hij omhuld. Dus de, de ogen en de oren, dat gaat niet zozeer om de mensen zelf. maar het gaat dus over degenen die boven hen gesteld zijn. En die zien en die horen niet meer. En dat is exact wat we nu ook meemaken. Je kunt tegen hun zeggen. En ze zeggen ze ook. van Ja, ja nee, het is waar. Het staat er. Ja, klopt. Het staat er. Maar toch. Wij blijven bij onze overtuiging. En we gaan er niet vanaf. Want wij vinden dat het de zondag is. En je kunt zeggen. Maar we sluiten, Dat is toch pas in 325 zijn ze ermee begonnen. Nee, nee. We blijven. En dan zie je. Ja, jullie zien het niet meer. En je, je hoort het ook niet meer. Je kunt er niet bij. Maar je ziet dat... Dat is ook iets wat God besloten heeft. En je zit wat dat betreft in dezelfde tijd, heb ik het idee. David zegt, laat hun tafel voor hen worden tot een strik, tot een valkuil, tot een struikelblok en tot vergelding. Nou, is dat nou niet verpand? Waar heeft dit mee te maken? Waar heeft de tafel mee te maken? Met het eten. Laat het eten hun tot struikelblok worden. Het gaat niet over de tafel hoor. Het gaat niet over een voorwerp. Nee, het gaat over wat er op opgediend wordt en wat ze eten. Dat wordt hun tot een strik, tot een valkuil. Ja, natuurlijk. Ze eten alles wat God verboden heeft. Waarvan God gezegd heeft, dat is geen voedsel. Dat, heb ik, dat is een, een afschuw voor mij. En ze eten het, want ze zeggen, wij zijn vrij om dat te eten. Want dat heeft Paulus bedoeld. En het wordt dus tot een valkuil, tot een struikelblok en tot vergelding. Het is verschrikkelijk. En je kunt het proberen aan te tonen. En ze zeggen, ja, nee, wij gaan er niet mee, dat is wettisch. Laat hun ogen verduisterd worden, zodat ze niet zien... en maak hun rug voor altijd krom. Ik zeg dan, zegt Paulus... zijn ze stom gestruikeld met de bedoeling dat ze vallen zouden? Volstrekt niet. Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen... om hen, Israël, tot jaloersheid te verwekken. Niet te vermoorden, heb ik erbij gezet. Want dat is natuurlijk iets totaal anders. Dat hebben ze wel gedaan. Tot jaloersheid verwekken is tot op de huidige dag... eigenlijk nog steeds niet gebeurd. En dat verbaast mij ook... dat. Er geen christelijke organisaties zijn eigenlijk die zeggen van, maar waarom, waarom staat dat er nou? Waarom staat dat nou? Wij moeten ze tot jaloersheid verwekken. Wij kunnen ze niet tot jaloersheid verwekken als we bij een aantal punten blijven die indruisen tegen de leer van Israël. Als wij bij de Sabbat vandaan blijven, hey, sterker nog als je christen voor Israël hebt, een goede organisaties doen heel veel goeds voor Israël, maar dan hebben ze speciale dagen... En soms dan doen ze een 4 En dat doen ze dan, dan gaan ze bepaalde dingen doen. En dan doen ze het op de Sabbat. Zodat de joden waarvoor ze het doen. Die kunnen er niet bij zijn. Want die, ja, en dan denk je van jongens. We zijn er toch in aan mee bezig. Hoe kan dat nou toch? Hoe kunnen we nou iets doen? Uit liefde voor zijn volk. En dan de wet die hun nog steeds houden schenden? Ja ik snap het niet. Echt niet. En wij hebben het ook al meegedaan hoor. Dus het is op een gegeven moment. Gelukkig ga je ogen open. En dat is natuurlijk een groot wonder dat dat gebeurd is. Maar het is wel verbazingwekkend eigenlijk. Van als je dan mensen... Maar op de eerste was van de Bijbel... Als de dagen geschapen worden, zeg maar... Dan zegt hij de zevende dag. Die zet ik apart. Ja, hij zegt dat is mijn dag. Dus op de eerste dag... En er is nog helemaal geen sprake van Israëlieten... Of, of andere volken of wat ook. Dus mijn inziens geldt het voor heel de wereld... Dat hij die dag apart gezet heeft... En dat we die moeten houden... En het is natuurlijk raar, ik, ik weet nog, dat was dan in de jaren zeventig of zo. Of misschien al iets eerder, dat op een gegeven moment was er een hele enorme actiegale in Nederland. En dat is er ook gelukt ook. Om dus op alle kalenders te zorgen dat dus de eerste dag van de week de maandag werd. En de zevende dag werd de zondag. En dat is er gelukt. Maar 56. Nou ja goed, ik heb het dan later wat meegemaakt. In ieder geval, ik weet dat mijn vader was er ook heel erg van mee bezig. En dat elke kalender die dus niet de, de, de zondag als de zevende dag had, werd verscheurd. Ja, toen dacht je dat het gewoon normaal was. Maar het is erg hè, dat je dus zelfs de, de tijdkalender ga je aanpassen aan je eigen denkbeelden. En niet in overeenstemming met wat God gezegd heeft. Nou, hij verwijst dus naar Psalm 69, vers 23. Laat een tafel voor hen tot een schrikt worden en voor hun gasten tot een val. Ja, maar dat zei David al hè. Nou, hier staat dan Edmund Menester, Menester van Volk. Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en het feit dat zij achterop komen, kleine, net hoe je het vertaalt eigenlijk, rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid, zegt Paulus. Dus Paulus kijkt eigenlijk vooruit, van nou het gaat veranderen. Hij is ervan overtuigd dat er dus heel veel tot geloof zullen komen. En dan zegt hij van tegen u heidenen, zeg ik voor zover ik de apostel van de heidenen ben, maak ik mijn bediening heerlijk. Om daardoor zoveel mogelijk mijn verwanten, wat betreft het vlees, tot jaloersheid te verwekken en enige uit hen te behouden. Nou, dat zie je ook steeds, want hij gaat eerst steeds naar de synagogen, spreekt daar het Evangelie en hij probeert om dus zijn eigen volk op te wekken. Van moest luisteren, van ga nou eens kijken wat er werkelijk geschreven staat en luister nou naar mij van wat er dus gebeurd is in Jeruzalem. En dat het dus met zichzelf in overeenstemming is en dat de Messias echt gekomen is. Het lukt bijna niet. Er zijn er maar heel weinig die dus tot geloof komen. Maar de heidenen komen wel tot geloof. Want als hun verwerping, verzoening voor de wereld betekent... wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden, zegt hij. Dus dat is dan een... Ja, en, en dat is ook iets wat nog steeds gebeuren gaat, denk ik. Dat als massaal de joden tot geloof gaan komen... ja, dan komt het evangelie echt uit Jeruzalem. Ik denk dat ze dan de wereld ook een totaal andere wereld gaat krijgen... Als dat gaat gebeuren. Het trieste is... en als dan de eerstingen heilig zijn... dan het deeg ook, zegt Paulus. En als de wortel heilig is, dan de takken ook. Nou, dit is cruciaal. Als, dus, als je dus een wortel plant... en er komt dus een boom uit... en je zegt op een gegeven moment van die wortel is heilig... dan is dus heel die boom is heilig. Dat is eigenlijk wat er... Hey, ze zijn met elkaar verbonden. Dus het kan niet zo dat je dus iets, iets afzondert daarvan... en zegt nee, dat is heilig, maar de rest niet. Dat kan niet. Dus of het is, is een geheel of in zijn geheel niet. Dat is ontzettend belangrijk wat hij daar zegt. Als nu enige van die takken afgerukt zijn... en u die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt... en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom... en de vettigheid is dan de sappen, dus de levenssappen die door de boom vloeien... en die dan ook in de ent komen. Als dat waar is, zegt hij, beroem u dan niet tegenover de takken. Het zou toch ook dwaas zijn... Van als je dus geënt wordt op zo'n boom en dat dit bijvoorbeeld de ent is en dat die gaat zeggen tegen die andere takken weg jullie, weg jullie. Ik ben de enige die, dat zou echt zo dwaas zijn. Ik heb het zelf geleerd van, van een oom van mij. In mijn jeugd heb ik daar een aantal jaren gewerkt. Die was fruitteler en die, die deed dat dus. Dus die heeft mij het enten ook geleerd zeg maar, van hoe doe je dat nou. En ik heb er verder nooit wat mee gedaan. Totdat ik echt hiermee bezig was, we waren al, al jaren terug. Ook een keer een stuk over geschreven. Ik heb het een keer laten zien ook. Van een fruitdeler zo'n boompje gehaald met zo'n ent. En toen heb ik dat gewoon laten zien. Van hoe je nou precies ent. En toen heb ik er een plastic zakje over de ent gedaan. de entstok. En dat zo. En gelukkig was er iemand die ze zijn hand opstak. Zei: Maar dat werkt toch zo niet? Ik zei: Nee, maar wij als christenen doen het wel zo. Wij zeggen wij willen geen deel hebben aan Israël. Ik zei, wat we doen, wij willen geënt worden. Want we willen erbij horen. Maar we willen niks met Israël te maken hebben. Dus dan doen we er een zakje om. Want dan hebben we er niks met Israël te maken. Zeg, en wat gebeurt er dan? Gaat hij dood? Gaat hij dood? En dat zie je gewoon om je heen. Dus ze pretenderen dat ze geënt zijn. Maar ze hebben niks met Israël. Ze willen niet deel zijn van Israël. En dat kan niet. Dat kan niet. Want dan beroem je je eigen tegenover de takken. En als je zegt beroemd, zegt Paulus. U draagt de wortel niet. Maar de wortel draagt u. Het is andersom. Het is zo ontzettend triest dat de christelijke kerken pretenderen. Dat hun het overgenomen hebben en ook het Nieuwe Testament aan hun is toevertrouwd en niet aan de Joden. U zult dan zeggen, de takken zijn afgerukt opdat ik zou worden geënt. Daaruit zou je kunnen concluderen dat jij belangrijker bent als die takken die afgerukt zijn. Maar dat staat er niet. Dat staat er niet. Door ongeloof zijn ze afgerukt en u staat door het geloof. Maar heb geen hoge druk van uzelf, maar vrees, zegt Paulus. Dit hebben ze gewoon vergeten, dit hele stukje. Maar wat zegt hij dan? Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft... dan is het ook mogelijk dat hij u niet spaart. En dat hoor je nooit. Want ze zijn echt overtuigd over moeten luisteren. Wij komen één keer tot geloof en, en, en dat is het. En voor de rest is het eigenlijk helemaal niet belangrijk. Wij hebben gewoon ons toegangsbewijs. En waarom dan is dat bij de natuurlijke takken niet zo dan? Die afgerukt zijn? Die hadden dat toch ook toch? Hoe komt het dan dat hun niet gespaard zijn... Zie dan de goede tierenheid en de strengheid van God, zegt Paulus. Strengheid over hen die gevallen zijn. Over u echte goede tierenheid als u daarin blijft. Dus het is een voorwaardelijke toegang die wij hebben. En niet een permanente zomaar. Anders zult ook u afgehouden worden. En het staat gewoon in de Bijbel. Paulus heeft het geschreven. Het wordt niet gepreekt. Er wordt niet over gesproken. Er wordt niks over gezegd. En ook zij zullen... Dat gaat dan gaat het over die natuurlijke takken die afgerukt zijn... Als zij niet in het ongeloof blijven... Weer geënt worden, zegt Paulus. Dus die natuurlijke takken die waren afgerukt. Er zijn dan anderen ingekomen. Maar als die natuurlijke takken weer tot geloof komen... Dan worden ze weer geënt. Want God is machtig hen opnieuw te enten. Dus het is... Ze hebben niet afgedaan. Het is niet zo, moest luisteren. Ze doen het totaal niet meer toe. Nee... God is machtig om ze weer te pakken. Net als wat staat over die dode doodspeenderen. Om ze te pakken, ook al lijken ze helemaal dood. En opnieuw te enten. Want als u afgehouden bent uit de olijfboom. Die van nature wild was. En tegen de natuur in op de tamme olijfboom geënt bent. Hoeveel te meer zullen zij. Die natuurlijke takken zijn. Geënt worden op hun eigen olijfboom. Ja, ik vind dat zo'n krachtige boodschap. En ook zo logisch. Van kijk uit wat we doen. Als wij dus... Steeds maar tegen de natuurlijke takken in opstand komen. En hun aan de kant schuiven. Ja, hoe groot is dan de kans dat God had zeggen, ik, moest luisteren, ik ben het helemaal beu. Ik pak die natuurlijke takken terug. En ik denk dat die natuurlijke takken, als ze weer geënt zullen worden. Ja, dat, wat Paulus zegt, het zal het leven uit de dood zijn. Waarom spreekt Paulus van een entproces? Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Dus we gaan even kijken, wat is enten? Van twee delen boom, één boom maken. heel kort door de bocht. Waarom enten? Zaaien geeft wilde boom, veredelde boom en andere betere eigenschappen komen eruit voort. Je krijgt sterkere bomen en je krijgt een betere resistentie tegen ziekte. En betere, mooiere vruchten. En je krijgt vaak meer vruchten. Dus er zitten heel veel voordelen aan het enten van een boom. Toch is het een beetje vreemd, hè? Tenminste, vond ik. Je gaat dus proberen om dus iets wat God geschapen heeft, toch nog beter te maken. Het zit toch een beetje in een... De landman in dit endproces is wij. vandaar dat Yeshua zegt, ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is de landman, niet wij. Wij zijn niet de landman. Wij zijn niet degene. er is een... Je moet de juiste boomsoorten kiezen, het gaat niet bij alle bomen op. Het snijden moet professioneel gebeuren, je kunt niet zomaar een stuk erin zitten hakken. En uh, nou, dat zal wel goed komen. Nee, het moet echt heel voorzichtig. Ik zal het straks ook even laten zien ook. Er moet steriel gewerkt worden, het is een soort operatie die je uitvoert. Er moet gezorgd worden voor de verbinding, daar kom ik ook nog op terug, en er moet nazorg verleend worden. En er moet nadien gesnoeid worden. Als je dat niet doet, dan gaat het fout. En elke vruchtdragende tak moet afgeknipt worden. Als je niet snoeit, raken de bomen uitgeput, beginnen de takken te hangen, nieuwe scheuten blijven weg... en gesteltakken takken blijken te zwak en breken en de kroon wordt niet goed opgebouwd. Dus dat is ook weer zoiets van, als je dus ervoor kiest, van ja, de boom ziet er heel mooi uit, waarom zou ik snoeien? Dan gaat het fout. Je krijgt dan toch minder vruchten. En er gebeuren allerlei dingen waardoor de boom eigenlijk uitgeput raakt. En op een gegeven moment op de langere duur gewoon verloren gaat. Nou, Wat zijn de stappen? Ik beperk me tot het plakenten. Het enten van de tak op de zijkant van de stam. Dezelfde boomfamilie. Dat is wel cruciaal. Hè? Dat moet wel bij elkaar passen. Anders dan gaat het niet. Een wilde boom. Goed wortelgestel. Goede onderstam. Is gewend aan lokale omstandigheden. Veredelde kroon of takken. Betere mooie vruchten. Dus dat krijg je dus, dus door het uh, meer vruchten. Een beter bestand tegen ziekte. En sterkere vruchten. Sterker, minder gevoelig voor, voor butsen en zo. Afbreken, eenjarige tak. Insnijden stam. Afsnijden, insnijding. Pasmaken tak. Straks zie je ook wat plaatjes. Dan is dat wat duidelijker denk. Je moet de tak pasmaken. Op de insnijding je moet goed passen. Er moet niet te veel speling tussen zitten. Instrekken met entwas. Een speciale was om het goed aan elkaar te laten groeien, zeg maar. Ik het bevorderd. Het koppelen. Het, het cambrium moet aansluiten. Dat ik straks even zo meteen zien Wat het nou is. Je moet het verbinden. Eén jaar verbonden laten. Nou, het middenstuk is het cambrium. Dat is eigenlijk dus de, de, het, hetgene waar dus de levenssappen doorheen komen. Nou, je moet insnijden tot aan het cambrium. Meestal doe je dat ongeveer tot op de helft. Snij het in. Met de, en dat is... Ja, van cruciaal belang dat hij dat raakt. Dus als je niet verder snijdt dan de bast, hè, dus dan die schors, dan werkt dat gewoon niet. Want dan heb je geen verbinding met de levenssap. Nou, hier zie je dat dan. Hè? Dus je doet het insnijden. Je gaat het een beetje open buigen en je brengt de end breng aan. En je zorgt dat hij dus, zeg maar, dus in verbinding raakt met dat, met dat kambrium. En dan wordt het ingesmeerd, verbonden. En dan laat je dat zo een jaar zitten. Nou, wat zijn nou de Bijbelse en stappen, zeg maar. Het is eigenlijk omgekeerd. Je hebt de ene olijfboom breken met oude leven tot geloof komen. De stam Israël is al beschadigd. De afgebroken takken bij Israël, hè, dat is al gebeurd door God. God heeft de takken afgebroken. Het is niet iets wat wij doen, hè. althans dat horen wij niet te doen, zo zeggen. En de geloof wordt aangepast aan Israël, de olijfboom. Nou, dan zeggen wij van ja, we hoeven alleen maar de vier geboden gaan houden, hè. maar dat is natuurlijk maar de start. Je wordt gekoppeld aan Israël. De Torah onderhouden, met een vraagteken, verbonden worden met Israël. Eén jaar Torah-studie doen, vergelijken met die één jaar nazorg wat je nog heeft. Het aanvoeren van de sap uit de wortel en door de stam gebeurt niet door de wortel, maar wordt veroorzaakt door de bladeren. Deze zuigen de sappen naar boven. Dat wordt soms ook gemeten, horen de zuigarts, hoe gezonder de boom. Dit is dus wat het christelijk eindproces is. Nou, je moet breken met het oude leven, tot geloof komen. Dus je wordt eigenlijk afgebroken van de oude, van de oude stam, zeg maar... De takken van de stam Israël die worden afgebroken. Dat is niet iets wat wij horen te doen. Israël ontkennen en uitroeien. Israël zich laten aanpassen aan de kerk. Nou, dat is dus net verkeerd om. Hè? Dat hoort zo niet. En nu, hebben we dus, zoals de christenen kijken naar het eindproces, zoals hun geënt zijn. Zeg maar, hè? Ze breken met het oude leven, ze komen tot geloof. En hun vinden dat hun dus de takken van Israël moeten afbreken. Dus hun nemen actie. Israël hoort er niet meer bij. Dus Israël wordt ontkend en uitgeroeid. Israël die moet zich, als ze erbij willen horen, aanpassen aan de kerk. Dus de boom moet zich aanpassen aan de ent. Een heel raar gebeuren eigenlijk. De kerk is de stam geworden. Een kerk die verwijdert zich van Israël. De Torah is vervallen of vervuld of afgedaan. En de kerk is verbonden met Jezus zonder Israël. Ze willen eigenlijk niet eens weten dat Yeshua een Jood is. Voornamelijk NT-studies doen. Er is geen verbinding met het Cambrium, de Torah. En in het natuurlijke betekent dat het afsterren van de Entak. En je ziet ook dat ze steeds verder afdrijven. Ja, er zijn wel een aantal kerken die wel wat binding hebben met Israël. Maar zijn dat eilandjes geworden? Maar die hebben ook niet geen echte verbinding met Israël. Want als het echt over bepaalde leerstellingen gaat, dan zijn ze helemaal weg. Dan hebben ze geen idee wat er staat. En ze komen wel met allerlei verklaringen en met allerlei gedachten en toestanden... Maar als je dan zegt, maar, ja, maar wat staat er nou het Wat staat er in de grondtekst? kijk nou eens wat in het hele stuk staat, of waar de verwijzing is naar het Oude Testament. Van, want daar gaat het. maar Als het een verwijzing heeft naar het Oude Testament, dan moet je kijken wat de context is in het Oude Testament. En ze hebben geen idee. Ze hebben echt geen idee. Romeinen hebben we verder. Romeinen 11 vers 25. Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, omdat u niet wijs zou zijn in eigen oog, zegt hij er nog tussen haakjes bij dat er voor een deel verheiding over Israël is gekomen. En dat klopt, dat heeft hij zelf ook meegemaakt. Totdat, hé, er is dus een eind van... totdat de volheid van de heiden is binnengegaan. En hoe lang dat nog duurt, heb ik geen idee van. Maar ik denk dat we er niet zo ver meer vandaan zitten. Ben ik bang. En zo zal heel Israël zalig worden. Hier is er heel veel over te doen. Van wordt nou heel Israël zalig? Of ja, Paulus schreef het over heel Israël. Ik ga me daar uh, niet over uitspreken. Zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen... Dat is het belangrijkste. En zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Nou, daar kijken we naar uit. Dat dat gaat gebeuren. En dit is het verbond van mij met hen... wanneer ik hun zonnen zal wegnemen. Zij zijn weliswaar wat het evangelie betreft vijanden... omwille van u... maar wat de verkiezing betreft geliefde vanwege de vaderen. Nou, er wordt heel veel aangehaald. Hè? Van wij doen het omdat ze dus geliefde zijn vanwege de vaderen maar ze hebben niet zozeer het besef dat ze het moeten doen... omdat ze eigenlijk dus verbonden zijn door de ent met hun. Dat hoor je ze niet zeggen. Want de genade gaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Gelukkig is dat zo. Zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was... maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid. En ik denk dat we dat ons te weinig beseffen... dat we wat dat betreft ten opzichte van hun in de schuld staan... Het is dat hun zeg maar, een stukje verblindheid hebben gekregen opdat wij mochten zien. Dus het feit dat wij zien heeft dus geresulteerd in dat er dus een stukje blindheid is gekomen over de natuurlijke takken. Ja, dan heb je ook heel veel mededogen met degene die blind zijn geworden. Want ja, als dat niet zo was geweest, dan hadden wij het niet gezien. Snap je? Dus waarom zouden wij ons verheffen ten opzichte van die mensen? Dat is verschrikkelijk, toch? Dat is net, net zo erg als dat iemand zeg maar, dus op punt zat te verdrinken... En je wordt gered door iemand die zorgt dat jij op de kant bent en het redt en zelf overlijdt in het water. En dat gebeurt, hè? Dat mensen dus op het laatste moment het toch niet redden. En dat je dan je ja, gaat afzetten tegenover die man van die zijn, eigen, zijn leven gegeven heeft, van wat een stom wat zeg. Nou, dat zou ongekend zijn. Dan zou iedereen zeggen, waar ben jij ondankbaar, joh? Wat ben jij ondankbaar? Dat doe je toch niet? We hebben er geen moeite mee richting de joden. Zo zijn ze ook nu ongehoorzaam geworden. ...opdat ook zij door de ontferming die u bewezen is, ontferming zouden krijgen. En dat is eigenlijk wat Paulus bedoelde van ons luisteren. Wij moeten hun ontferming bewijzen. En daardoor kunnen hun ook ontferming krijgen. Want God heeft hen allen in ongehoorzaamheid opgesloten om zich over allen te ontfermen. Nou, dat is wel zoiets groots. En daar vallen wij dus ook onder. Nou, wat is dan de overeenkomst... Natuurlijk is het afbreken eenjarige tak, breken met oude leven, insnijden stam. Nou, Israël is al beschadigd, hè? afsnijden, insnijding, afgebroken takken Israël. Pas maken op de insnijding, instrijken met eindwas, het koppelen. Hé, nou, hier heb je dan wat de Bijbel eigenlijk zegt. De Torah onderhouden, verbinden, een jaar verbonden laten. Maar ja, dat is, ik denk dat dat langer is, hé, die studie. Het is meer eigenlijk van dat je dus in het in eerste jaar, denk ik... Dat je dus uh, die Torah-studie moet doen om dus, zeg maar, dus de rest van de geboden te ontdekken. Dus je begint met die vier geboden. En dan heb je dat jaar nodig om dus echt zeg maar, te gaan ontdekken. Wat staat er nou nog meer? Wat zijn er nog meer? Maar ja, dat is helemaal weg. Wat een geweldige landman is onze Abba. Zou het pas maken wat door middel van snijden gaat iets te maken kunnen hebben met de besnijdenis? Dan hoef je geen antwoord op te gegeven Het is gewoon een vraag die bij me opkwam. Van, je, je maakt natuurlijk de, die eind je pas op de insnijding van de, van de stam. En dat gaat natuurlijk door middel van snijden. En ik zat mij eigenlijk af te vragen van, zou daar een koppeling zitten? Ik weet niet of het zo is, maar dat is gewoon even iets waar we over kunnen nadenken. Vers 33, o diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onnaarspeurlijk zijn wegen. En dat is ook vaak zo. Hè? We snappen er af en toe helemaal niets van. Van hoe hij gedaan heeft hè, met zijn volk en hoe hij nog steeds eigenlijk verder gaat met zijn volk. Maar dat gaat ook voor ons op. Hoe die af en toe, ja soms dan snap je er helemaal niks van. En denken van ja, wat, wat moet er nou voor goeds uitkomen? En toch, ja het is in zijn hand en hij gaat gewoon verder. Want wie heeft de gedachte van Java gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Ja niemand. Of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Wil ik dan ook mee besluiten? Amen.